1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De communicatiestoring bij de hulpdiensten in Noord-Brabant is voorbij. Afgelopen avond waren er problemen met het communicatiesysteem C2000... door een storing in een Brabantse zendmast. Portofoons en mobielofoons waren vaak moeilijk bereikbaar. In plaats daarvan werden mobiele telefoons gebruikt. Om de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten te waarborgen... zaten leidinggevenden van de politie, de brandweer en de geneeskundige dienst... bij elkaar in Tilburg.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 De betogers keren zich vooral tegen de regeringspartij Ennahda, de Tunesische variant van de moslimbroederschap. De vakbonden hebben een algemene staking aangekondigd, onder meer de luchthavens gaan plat. Er zal de komende dag geen vliegtuig in Tunesië landen of opstijgen. Politicus Mohamed Brahmi, leider van een seculiere partij, werd de afgelopen middag doodgeschoten voor de ogen van zijn vrouw en kinderen.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 Vannacht met Mieke van der Wijn. Nou, welkom bij het Tweede Uur van Casa Luna. Mijn gast vannacht is architecte Moriko Kira. Ze groeide op in Tokio, maar ze woont al 22 jaar in Nederland. Ze heeft een bureau hier in Amsterdam, maar ze werkt ook nog weer in Japan. En uh, ze was architect van het jaar 2010. En het is iemand die bij uitstek dus die beide culturen kent. En zich aanvankelijk erg verbaasde toen ze in Nederland kwam. Omdat de steden hier op zo'n andere manier zijn ingericht dan in, uh, dan in uh, Japan. Maar goed, daar hebben we dus het eerste uur over gehad. En uh, we hopen dat u nu uh, nog een uurtje meedoet. En misschien dat u haar iets zou willen vragen. Over Japan, over Nederland, over architectuur. Of misschien hebt u zelf een verhaal. Misschien hebt u uw eigen huis gebouwd. Dat zou allemaal kunnen. 0800 1121. Ik uh, begin met Els. Dag Els. Els heeft, Els heeft opgehangen. Nou, misschien belt ze nog even terug. Dat zou jammer zijn. Maar we kunnen die vraag wel even stellen. Want uh, uh, Els, misschien, Els belt nog even terug. Maar ondertussen gaan we alvast over je vraag praten. Uh, ze vraagt zich af hoe uh, muziek uh, Morica, staat Morico, naar onze achterstandswijken kijkt? Nou ja, het is uh, uh, de, de achter, ach, achterstandswijken. Ja, dat is maar een moeilijk de, woord. De, de, <laughs> maar de, uh, de nummer, uh, de, kunt, kunt u nummer bijvoorbeeld in Amsterdam... werken buurt noem je dan de achterstandswijken in Amsterdam? Nou, ze bedoelt natuurlijk... Uh, uh, ja, de schilderswijken. Weet je, echt. Achterstandswijken In Rotterdam heb je een aantal van die wijken. Ja. Waar, uh, waar gewoon. Uh, ja. mensen wonen die. Uh, die arm zijn. Die, uh, ja, maar het is. Het is uh, relatief uh, arm, laat ik het zo zeggen. Ja. Waar, waar, waar de, de, die, die, die prachtwijken moesten dat worden. Gewoon achterstandswijken. Waar de boel gewoon verpauperd is. Nou ja. Heser uh, nee, maar het is, het, is, het is ook zo dat. dat uh, Els, Els hangt weer. Els, kom ja, er maar even ja, bij. Ja. ja, hallo. Ik kom ook uit een architectengezin. Oh, oké. Okay. En uh, op een gegeven moment, uh, toen ik 23 jaar was, toen kwam ik hier in Amsterdam. En ik had nog nooit van mijn leven een achterbuurt gezien... of, of uh, uh, uh, arbeidersbuurten gezien. En nee. toen ben ik heel erg geschokt... was ik om de troosteloze uh, wijken die ik tegenkwam. Ja. En ik zou graag aan... Uh, Moriko ik wil vragen of de, of de, ik heb het namelijk over die veertig prachtwijken die mm -hmm. steeds op de rol stonden. Dat weet Mieke wel. Om, om uh, in de politiek om, om. Daar El, Ella Vogelaar, te... hè? Ja. ja, ja. ja precies. Ja, ja. Ja. En hoe ze daar tegen aankijken? Maar noem dan eens een voorbeeld van zo'n uh, prachtwijk of krachtwijk. Nou, um, ja, Vogelaarwijk. Nou ja. ja, de Vogelaarwijk zou je, zou je bijvoorbeeld kunnen noemen? Ja. En wat voor haar dus, daar wordt trouwens nou wel iets meer aan gedaan... dat is de Schilderswijk. Ja. Dat is een hele grote uh, wijk, hè? Ja. En, in Den Haag, uh, wat ja. mij, Den Haag, ja. En uh, wat mij uh, um, ontzettend opviel... want ik, ben, uh, ik heb ook voordat ik ging studeren aan... Uh, heb ik een stage gedaan om, ik, uh, om alles een beetje te leren kennen. En toen heb ik in de, in de Nieuwmarsbebuurt gewerkt, hier in ja. Amsterdam... Ja. En daar ben ik echt ontzettend geschrokken van hoe de mensen uh, gehuisvest waren. Ja. En er waren soms uh, gezinnen met vijf kinderen en die hadden eigenlijk helemaal geen privé. Ja. En, uh, en dat zou ik eens aan haar willen vragen. Ja, maar nou vind ik wel, de Nieuwmarkt vind ik toch wel iets anders dan zo'n uh, zo achterstandswijk. Ja, nee, maar goed, nou, maar... ik bedoel dan eigenlijk NN, hè? hoe ja. ze zo tegen, tegen al die okay. wijken dus aankijkt. Ten opzichte van, van andere huizen. Ja, het is... Uh, sorry. Of dat, uh, de vergelijking, wat, wat, uh, wat ze dan in, of dat in Japan ook zo is, of dat het... Uh, ja, het is natuurlijk een veel groter land, om te beginnen. Nou ja, hoe misschien... Tegen, hoe zij mis dat zelf tegenaan kijkt. Nou ja, misschien is dat... Is dat in, is het in, in Japan wonen heel veel mensen nog heel veel kleiner huis dan, dan in Nederland. Hè? Ja. En de, de, en het is dus ook dat, de, dat, dat je moet altijd zelf uh, moet oplossen. En wat ik natuurlijk uh, geleerd heb en gezien heb... is, is niet een soort achterstandwijk op zich... maar het is dat hoe dat achterstandwijk of dat moeilijk wijk... steeds uh, verbeterd is in, in Nederland. Heb je wel eens uh, daar rondgelopen in zo'n uh, achterstandswijk? Ja, ja maar, het, maar de... het is meer van dat hoe dat, dat verbeterd is... of ja. hoe dat echt opgelost is. Dus dat is... Dus ja, want u heeft ook, en dat vond ik ook, dat heeft mijn vader ook altijd gedaan. Ja. zit dat in een hele andere tijd. Maar op een gegeven moment, u heeft altijd, uw werkwijze is eigenlijk om om de buurt, waarin huizen worden gebouwd. Ja. Wat huizen dan ook, om de mensen daarbij te betrekken. Ja. En dat spreekt mij enorm aan. En dat deed mijn vader ook al. Die bouwde... Wel andere, uh, hij heeft uh, kerken gebouwd in Nederland, ja. onder andere, maar op een g uh, ontworpen, sorry. Hoe heette die ah, man, die vader van u? Wat zegt u? Hoe heette die architect die vader? Van de Leur. Van de Leur. Van de Leur. Okay. Uit Nijmegen. Okay. Hij was ook altijd met Kapers met ja. uh, met uh, hij was. Katholieke kerken dus begrijp ja, ik. Ja, ja, ja, <lacht> Allemaal katholieke kerken. <lacht> en er zijn er al een paar van afgebroken? Ja. Ja. Je moet uh, nog even kijken. Je, uh, hij heeft heel lang nog op internet gestaan. Ja. En, uh, en, en uh, uh, als u daar interesse in zou hebben... zou je dat nog kunnen koeken, dat kunt u ja. nog terugvinden. Ja. Maar het is, de, het is dus zo dat hij altijd de mensen erbij betrok. En uh, ook uh, uh, met de pastoor. Want hij kreeg natuurlijk de opdrachten van, uh, van de pastoor. Maar dat heeft hij altijd uh, ook gedaan. En dat heb ik bij u ook beluisterd. Ja. En dat is, uh, uh, vind ik een ontzettende goeie. Ja. Maar ik begreep Morico, dat je meer uh, uh, naar zo'n wijk kijkt. Van wat, wat, wat, wat is er verbeterd of uh, hoe uh, kunnen het we het beter het maken? Bijvoorbeeld bij meer. Dus, ja? Ik heb net licentelijk met een groep Japanners uh, rondgerijden, rondfietst... In de Bijlmermeer? Meer? Ja. ja. En het voel dat het veranderd is. Dat, is, dat is ongelooflijk. Heel veel van die hoge flats zijn afgebroken. En zijn ja, dus meer ja, laagbouw ja, gekomen. Maar wat ja. ook bijzonder is, dat ze, ja. dat ze daar is dat zeg daar de uh, koopwoning gemaakt Een iets duurder huur, huurwoning gemaakt. Ja. Maar die zijn ook. Maar het is zeg maar mensen die daar vroeger woonden in de die kwamen terug. En die juist woonden in een koopwoning of, of iets, iets duurder huurwoning. Ja. Dat je echt een soort. Uh, nou ja, dat dat echt zijn route is. En dat is dat echt, door, dat echt een compleet andere boomomgeving ontstaan. Maar toch nog steeds. Ze hebben een soort. Uh, nou ja, het is culturele traditie van de van, Toen, toen ja. zij daar komen. Is, is een, een soort groeit en op andere manier. Ja. En dat vond ik heel bijzonder. Ja, ja. maar goed. Ik, het is wel zo want uh, Elsje zegt, het spreekt me erg aan om. Uh, uh, veel overleg te voeren met toekomstige bewoners. wat Moriko ook doet. Maar het lijkt mij wel dat op het moment dat je dat doet. en je houdt extreem veel rekening met de wensen van de nee, bewoners. Ja, op het moment dat, dat die. die want die gebouwen staan er langer dan die bewoners leven. Ja, dus niet, maar dan, dat ben ik ben het met u eens hoor. Dit moet voor andere mensen dan ook nog de moeite zijn. die na hun ja, in zo'n huis absoluut. komen. Absoluut. Nee, maar daar heeft u gelijk in. Ja, kunt... Moriko, wil ik het even daarover ja, horen? Nee, maar dat is ook. En dat, natuurlijk is dat. Uh, is dat uh, de. de Kijk, wat, wat ik dat geleerd heb, is dat uh, je, het, is een, het is twee, twee, twee laag in het gebouw. Het is een basisstructuur die moet gewoon zo genereus zijn... dat verschillende invulling mogelijk is. Ja, dat, dat, is dat is ten eerste ons taak om goede en genereuze basisvorm te geven. En te, vervolgens moet kunnen, zeg maar verschillende mogelijkheden kunnen creëren... Ja. Dus daardoor dat je echt een niet zo'n uniek huis maakt... dat alleen maar die familie uh, uh, uh, kan wonen. Ja. Maar als er nu een nieuwe familie komt, dan ook, dan ook andere mensen ook iets kan, kan, mee kunnen ja. doen. Oké, okay. duidelijk, hè? Ja, het is fantastisch. Oké, okay. ja. dankjewel, Els. We ja. gaan even door met de volgende bellers. Hey, fijn dat je even het spitsen afbeet. <lacht> Dag. Dag. Uh, trouwens, even, tussen, even een vraagje tussendoor, Morico. Ja? Toen je hier... Uh, wat vond je eigenlijk van dit gebouw? Had je daar ideeën over of ben je niet zo beroepsgedeformeerd dat je daar meteen uh, zo op die manier naar kijkt als je hier zo binnenkomt? Nou, het was ook een beetje donker, dus ik kon niet gewoon <laughs> nou, goed kon zien. Ja, natuurlijk. <laughs> maar het is, natuurlijk, ik ben natuurlijk uh, de VP, VPRO-gebouw en, en beeld, beeld en Geluid. Ja. Het is voor een soort architectuurdorp, toch? Ja, het is een nou, ja, milieupark. Maar, maar hier binnen? Nou, hier binnen het is wel zakelijk. Zakelijk. Ja, zakelijk. Ja, je druk, het, je het drukt je nog heel diplomatiek uit. Zo'n <laughs> <laughs> oostblok uh, architectuur is het hier. Nou ja, nee, maar gebouw op zich vind ik die op dat periode vind ik wel geweldig. Gebouw vind je geweldig? Ja, ja, ja. Het is, het is, het is een soort oudstede van de hè? Het moest wel zuinig zijn. Ja, die soort gebouw van die periode. Ja, van die, <laughs> de groot. Ja, 60 sexy, dit? Niet sexy. Beton. Beton. Ja. Eh, het hard. Je begint helemaal te glip. Ja, maar dus die heeft ook charme. He. Ja. ja, maar ik vind dat ook wel maar weet je dat heel veel mensen dat niet mooi vinden, ja. die periode. Ja, dat, ik weet het. Dat is, ook, dat is juist ook het probleem van... De, de hoofd, het hoofdkantoor van ABN Amro in, in Amsterdam... niet van de stadarchief, maar die, die, er is nog van het gebouw van Duintje. Het betongebouw. En dus de, niemand vindt dat gebouw leuk. Maar jij wel? Ja, tuurlijk. <laughs> Nee, maar het is, het is ook dat zo'n groot gebouw in de stad is, is echt zeldzaam is. Het is natuurlijk, zoals uh, Esther uitlegt... Het is, ...het is alles is menselijk, maat en klein. En het, is, het, is, het, is, het is leuk en gezellig, Amsterdam. Maar is, juist is het ook dat in zo'n stad echt een groot gebouw is... Is ook heel belangrijk. En dat bedoel je, dat, dat gebouw dat aan de... Vij vijzerstraat Aan de, aan ja. de vijzerstraat staat. Ja. En dat staat even verderop. En daar even, daarvoor staat dan die Basel. Dat ja. was natuurlijk ook destijds iets gigantisch. Ongelooflijk groot. Dat het toen is neergezet. Ja. Maar goed, voordat we te veel in, in, in uh, Amsterdam uh, verwijlen... Uh, gaan we even naar uh, de, de volgende beller. En dat is Erik. Dat ben ik. Ja, dat ben, dat, huh? dat ben ja. jij Erik. <laughs> ja, dat is... Hallo, het is een vraagje over het ja, culturele hoogtepunt tijdens, een, uh, tijdens het bouwen. Ja. In Nederland heb je uh, uh, het hoogste punt en, uh, ja. en dan wordt er een pannenbier, heet dat geloof ik. Ja. Uh, en dat, en in, ik heb gelezen dat in Japan dat dat een ander moment is en dat heeft dan met de gevel te maken. En dat, uh, ik vroeg me af of Marika dat wist. Is dat in Japan hetzelfde, dat je het hoogste punt viert? nee. Ja. Oh, ja. Maar vol volgens Erik is dat een ander moment? Nou, het is uh, zover dat ik weet, is ook een. Uh, dat is wat natuurlijk, uh, het is eigenlijk hetzelfde: dus Eerst is een soort groundbreaking, hè, dus dat, de, de, de eerste paal, ja. en dan is het hoogtepunt. Dat is ook, zo in, hoog, Japan. Ja, ook in Japan. Ook in Japan. Maar dan drinken ze vast geen pannenbier. En wat drinken ze dan? Sake. Sake. <laughs> Goed, Erik. Sake. Wat, het is oh, dus ja. toch eigenlijk hetzelfde. Maar hoe kwam je daar dan bij dat dat bij in Japan op een ander moment staat, was? Hè? Ik heb ergens, ja, ik heb ergens iets gelezen, maar ik kan het nergens meer terugvinden. Ja, dat is, ja. En uh, ja goed, dan moet ik gewoon nog even verder zoeken. Maar uh, ja, dat schijnt toch een ander moment ook te zijn hoor. Misschien, uh, misschien iets Maar nou, misschien ook het per, per regio ook anders kan zijn. Hè? Dus ja. het, is, uh, het is een heel traditioneel moment. Dus sommig, sommig gebieden, uh, zeg maar, de gooit uh, rijscrackers of rijskake vanaf de dak. En dan komen echt de buurman met de met vangen en zo. Oh, okay. dus is het wordt echt een soort traditionele dus feestmoment. Er zitten wel een rituelen daarbij. Ja. Ja, ja. ja, want op de Floriade was ook een of andere... Op de eerste verdieping in dat Villa Flora-gebouw... stond ook een een of ander ritueel teken van Japanse. Uh, maar goed, uh, dat uh, is mijn geheugen laten in de steek. geef niet, stel dat je het nou nog vindt... dan kan je altijd nog ja. weer even terugbellen. Ja. ja, goeiedag. Ja, oké. Okay. Um, Morico, wat... Op wat voor huis woon je zelf eigenlijk? Uh, in Amsterdam woon ik Maar wat voor een, huis? Wat voor huis? Het is een uh, appartement. Uh, het is een... Uh, ja, het is wat wel bijzonder diep in Amsterdam. Amsterdam. Wanneer is het gebouwd? Uh, uh, volgens mij 1930. Nee, mm. voor 29. Het is een rond die zeg maar, crisisbouwperiode. Maar het wat bijzonder is dat je... Het is breder dan dieper. Mm -hmm. Dus dat is wel heel bijzonder. En dan heb je een soort hele oude kleine liefje. En zo'n zo een. Portieke eh, wo is het. Mm -hmm. En het is een tweede etage. En dan, dan heb je eigenlijk ondiep, maar wel breed. En dat is wel dus bijzonder. Het is een licht. Het is een licht, maar het is een, helaas het is uh, het balkon is naar, naar de noordkant. En het is typisch Amsterdam-Zuid, dus in de binnenplaats en een school. Ja. Dus maar ik denk dan, iemand die uh, architect is, die zou toch liever zijn eigen huis willen ontwerpen, of niet? Ja, waarin? Nee, maar zou, zou je dat niet liever willen? Ja, het is, uh, ja, ik heb niet zoveel uh, desire om mijn eigen huis te ontwerpen. Nee. Dat zou heel moeilijk zijn. <laughs> het is al heel je, moeilijk te... ja. je kan het beter voor iemand anders dan voor jezelf. Ja, het is een meer soort uh, nou ja, artsachtige toestand. Hè? Het zou moeilijk zijn om mijn eigen ziekte te genezen ja? of zo. Ja. ja, dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat er wel architecten zijn die in een zelfontworpen huis wonen. Ja, dan, dan wordt het heel erg heel eenvoudige, eenvoudige soort chat-achtige worden, denk ik. Uh, goed, we gaan nog naar de, de volgende beller. Uh, Helene. Goedenavond. Ja, ja, go uh, Goeie nacht ja. eigenlijk. Uh, yeah. Ik luister echt met interesse naar de, die ideeën van Kira En ik wilde alleen maar vertellen dat ik... Het, uh, helemaal eens ben, want uh, ik heb zelf in mijn jeugd... zo'n 25 jaar in Amsterdam-Betondorp gewoond. En dat was destijds een heel nieuw plan van de gemeente. In de jaren dertig gebouwd allemaal. Ja, daar komt Johan Kruijf toch vandaan uit Betondorp. Ja, uit de... Betondorp. Prachtig. Ja. Ja. <laughs> Die ken ik ook goed. Maar daar nou. gaat het helemaal niet om. Het is alleen maar wat ik wilde zeggen. Dat uh, de gebouwen en de, uh, de geplande huizen en de straten daar inderdaad uh, overeenkomen naar mijn idee uh, met uh, wat mevrouw Kera voorstaat. In welk opzicht? Uh, nou, uh, wat ik heb begrepen uit de uitzending is dat ze dus uh, huizen ontwerpt en uh, ook straten maakt, zeg maar, waar een bepaalde sfeer uit uh, komt en, uh, wat ik heb ervaren in mijn Tondorp is dat er een erg beschermende sfeer heerst. Ja. door de planning van de gebouwen en de huizen. En uh, dat is wat ik denk dat ook belangrijk is. Vroeger werden in de middeleeuwen werden huizen ontworpen op bepaalde lijnen. En uh, omdat het gebouw een bepaalde richting had ten opzichte van, noor van het noorden was dat een betere vaststelling voor, uh, ja, vooral, denk ik, godshuis allemaal. Maar uh, ik heb gezegd, ik ben een leek op dat gebied, dus veel bijzonders heb ik niet te melden. Het is alleen uh, dat ik het zo leuk vind dat die mevrouw dat uh, op een bepaalde manier in Haar plannen uh, uitwerkt. Ja. Hebt u dan het idee dat er niet altijd door alle architecten op die manier gewerkt wordt? U, want, nee. want u zegt in het betondorp, daar, heb, daar was u dus heel gelukkig in uw jeugd. Want daar ja. was kennelijk een architect aan de gang geweest die wel rekening met de leefomgeving had gehouden en met uh, ja. uh, de sfeer. Destijds wel. Ik ben later uh, in, bij een woningbouwvereniging gaan werken en heb daar natuurlijk wat meer ideeën op gedaan. Maar uh, dat dus zeg ik heb geen architectuur gestudeerd. Ah, ja. Je merkt dus wel dat mensen zich prettig voelen in bepaalde gebouwen en huizen en in andere niet. Ja. En waar woont u nu, als ik vragen mag? Ik woon in Hilversum. In Hilversum. <laughs> nou, daar dat is ook een mooie. Daar heb je weer veel meer losstaande huizen. In Hilversum in bepaalde gedeeltes natuurlijk. Ja, he? maar daar woon ik dus. Nee, daar woont u niet. <laughs> nee, maar. nee maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee hoor, maar... Ik, ik, ik dit een ontzettend leuk programma... en ik ben niet zo praterig, maar ik oh. dacht... nou, dan ga ik toch even kijken nou. of ik die mevrouw even wat kan vertellen. Oké, okay. nou, leuk dat u dat gedaan heeft. Dank u wel. Ja, dank u zes wel. Zes. Oh jee, oh, ondertussen ja. gaat, hier de, gaat hier de glazen water over de, over, de, over de bureau. Nou, tijd voor muziek, lijkt mij. Hendel, uh, he, staat uh, op het programma. Magdalena Cozena en de Venice Baroque orchestra. Ja, dat was muziek van uh, Hendel. Um, Moriko Kira, architecte, uh, is mijn gast. Uh, ze werkt zowel in Japan als in uh, Nederland. Men, uh, ze woont hier al meer dan twintig jaar. Heeft ook uh, in die tijd uh, heel goed Nederlands geleerd. Dat was denk ik nog best wel lastig, of niet? Voor de, zie het is, ja, zo, het het is echt... een, totaal, een totaal andere taal. Ja, klopt. Ja. Nee, het was niet makkelijk. Nee, niet, ja, makkelijk. niet zo, tacht, oud, Nee, niet makkelijk. Nou goed, maar nu gaat het heel goed. Uh, ik heb ook weer een nieuwe beller. Marco. Ja, goedenavond. Goedenavond. Nou, ja. ja, ik uh, bel eigenlijk af het volgende. Ik vraag me eigenlijk af, uh, met de opkomst van internetwinkels, is er eigenlijk nog wel uh, ja, plek voor de, de huidige uh, manier waarop we winkels hebben? Dus, uh, ja, vooral... Middelgrote grote steden in Nederland. Ja. Of kunnen we daar niet een, ja, zeker architecten voor in dienst nemen... die je daar een andere functie aan geven? Snap je de vraag, Mariko? Ja, het, het, de, de internet begrijp ik. En, en het gaat op de winkels. Ja, ik vind de, je ziet overal in steden verdwijnen winkels. Ja. Er komen alleen maar ja. koffiehuisjes ja. en uh, dat soort dingen voor ja. terug. Ja. Nee, ik, vind maar... ook, ik vind het ook heel erg jammer dat, uh, dat uh, de slagers en de grondbeurs en de en zijn verdwijnen. Maar kunnen we daar dan niet gewoon kunstenaars voor in terugzetten? En door die panden aan te passen, daar uh, weer een heleboel nieuwe creativiteit en, ja. ja, nee, het is, het is, het is zo dat, dat ze. Nou ja, er zijn natuurlijk succesvolle winkelstraat, zoals Haarlemstraat in Amsterdam. Ja. Ja. Dus het, kennelijk is er ook mensen echt bevoegd om echt op straat te shoppen. En, en die mensen kan ook altijd natuurlijk op internet alles kopen, maar tegelijkertijd kennelijk er is ook andere redenen om om, om, om, om, toch, om, om om straat te lopen en toch daar te shoppen en het is en daar echt een soort uitwisseling krijgt met winkeliers en, en, en dan voelt het een straat en het is natuurlijk heel erg moeilijk en het is zo te dat hoe, hoe, hoe, hoe gaat, wat gebeurt met Winkelstraat tegenwoordig... is ook in Japan een enorm probleem. Er zijn heel veel dorpen en, en, en steden... die echt, een, wij noemen dat shutter Street. Omdat alle winkels zijn gewoon gesloten... en er gebeurt niks meer. En, het, en om dat op te lossen, ja, dat is echt... Uh, maar waar halen mensen dan hun boodschappen? In nou, grote shoppingmalls? Exact. Ja, maar luister. Want jij zegt, ik vind het ook zo jammer, ja. dat die winkels verdwijnen. Ja. Maar mensen doen het zelf. Ja. Want als je dat zo jammer vindt, ga dan ook niet naar zo'n supermarkt. Ja. Ja. Je, maar dat is dan toch uh, de, kennelijk heel moeilijk. Maar, maar tegelijkertijd, in, in, uh, mijn, mijn ouders woont in, zeg maar, de, nou ja, in, in, uh, 10 minuten vanuit het echt centrum van Tokio. Mm -hmm. dus vroeger was het typisch uh, zo'n slaapdorp geweest hè, van de. Mm -hmm. Alleen mijn moeder en de kinderen en de, de, en de winkels, winkels van slagers en uh, de grondbeur. Die is verdwijnen. Die komen echt op. Er een klein supermarkt uh, in, de, in de straat. Heel veel. Maar het is ook verdwijnen. Omdat één groot winkel is, uh, winkelcentrum in de buurt gemaakt. En dan is maar tegenwoordig zijn andere soorten. Uh, uh, nou ja, meer van de cafés. En jonge mm -hmm. mensen starten, nieuwe kleine restaurantjes. Ja. En die echt andere soort programma's. Omdat, nou ja, heel veel mensen worden steeds ouder. Dus ze willen liever in eigen stad blijven. Je voegt dan niet meer Centrum Tokio om, om oud te eten, oud te gaan. Dus ze willen liever in de buurt willen uitgaan. Mm -hmm. Dus daarmee ontstaan ook nieuwe soort programma's. Ja. Die wel een soort te maken met de gemeenschap. Dus het is. Het is, het is, het is Mensen mens willen ook nog steeds voelen dat, dat je thuis bent, ja. dat je een dorp bent. Ja. Dus dat, die, en dat hoeft er niet pc-slager te zijn of grondpoort te zijn. Nee, precies. Ja. Marco, is hier je vraag enigszins mee beantwoord? Ja, heel ruimschoots. Heel ruimschoot. Ja. Ruimschoot zelfs? Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja. Ben je zelf ook iemand die, die je met architectuur bezighoudt... of was het meer een vraag vanuit de sociale... Nou, nee, het, het valt mij gewoon op dat het gewoon zoveel leegstand is. Ik denk, je kan er zoveel meer mee doen. Maar ja. ik het, vaak, allemaal, het zijn vaak allemaal tijdelijke oplossingen. Die, die, met ja. tijdelijke kunst, met tijdelijke... Ik denk, er moet gewoon eens permanent wat voor komen. Ja. Ik weet niet, waar woon jij, als ik vraag mag? In Leiden. In Leiden. En daar zie je ook dat heel veel de, de winkel leegstand is. Ja, verschrikkelijk. Echt waar, maar het is zoveel studenten. En we kunnen. Nou ja, dus we kunnen ook iets doen dan, dan alleen maar op kunst bezig te zijn. Hm. Ja, ja nou ik er komen meer woningen, dat wel in uh, oudere, ja. oudere panden, dat is mooi. Ja. Dus daar ben ik ook alleen maar voor. En uh, maar ik denk dat uh, Nederland moet gewoon anders gaan denken, hoe ze uh, alles gaan indelen. En uh, mag dat, uh, dat doen gelukkige architecten zoals uh, Moïke al ook. Dus, ja. Uh, ja. Inderdaad. En vooral in middelgrote steden begreep ik is de leegstand weer groot. Ja. Goed. Hey, dankjewel Marco. Is goed. avond. Ja, jij ook. En luister nog even tot, uh, tot het bittere einde, want uh, meneer Hoekstra die heeft ook nog een vraag. Dag meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Goedenavond. Kijk, uh, ik ben zelf architect en vroeger was ik al geïnteresseerd in uh, de, de traditionele Japanse architectuur... met een prachtige schuivanden. met die horizontale indeling, uh, met reispapieren tussen, heel licht. En toen nou, hadden ze volgens mij hadden ze een matensysteem wat gebaseerd was op matten. Ja, dat zijn dus dat je al een soort eh, standaardisatie had. Ja. Ja, zo wij dat ook echt kennen. Ja. En, en u, u weet of dat klopt. Nou dat klopt dat wat, ja, uh, wat meneer Jongstra nee, zegt? Hè? Ja, het is de tatami -mat. Dat is een soort 90 centimeter breed, ongeveer 1,80 meter hoog. Ja? Dus daar is ja. alles uh, gebaseerd. Dat is waar je mensen net werd... op kan liggen. Ja, het is menselijk maat. Hè? Nou ja, ja 1,80 okay. vind ik een beetje kort. Dan kan ik... Nou, nou ja, voor past is wel groot. Ik ben 1,82 meter, 82, dus ik pas er uh, bijna niet meer op. Maar goed. Daar werd uh, de maatgeving van het hele gebouw op gebaseerd. Was ja. dat zo? klopt. Ja, dat klopt. Ja, okay. Maar ja. het is ook een, een versie tussen de Tokyo maat en een Kyoto-maat. Dus daar, of dat is een soort... Uh, of de tatami moet... In de, tussen de kolommen te staan, of is het? Of dat. Of dat is het, dus het is. Ja. wacht even, dat begrijp ik niet helemaal. Nee, ja, dus mat is 90 en ja? 80. 90, of, een, ja? of dat de, de, de centrum van de kolom eh, eh, 90 eh, of M80 is, dan is mat wordt iets kleiner. En wat bedoel je met ja. kolom? Ja, dus de, de, de paal. Kolom, de palen. Ja, ja. Dus, dus of dat inclusieve paal een met oh, 80 okay. is, of ja, exclusief. Ja. En Tokio is, is een, is zeg maar, de Stinzee. Dan is het een kleiner. Dus dat is dus inclusief, inclusief tatami mat. Kolom is, okay. is 1,80. Dus jouw mat is iets kleiner. Ja, maar werd er dan vroeger ook... Uh, uh, dus door architecten gezegd... Nou, het is zoveel tatami matten breed. En zoveel tatami matten... Uh, nee, nou, het is uh, nog steeds. Het is nog, nog erg. Dus één dus tatami mat... Is, het is eigenlijk... Het is een uh, vierkante meter. Wordt altijd gerekend gereken met... Gebaseerd op twee tatami -mat. Dus dat is, uh, dus het is nog steeds, kamer wordt uitgelegd zoveel tatamimat. tatami mat. Of het huis is zoveel ja. tatamimat. tatami mat. Dus dat is niet vierkante meter. Nee. Dus als we, als we met de onroerende goed mensen praten, dan praten ze nog steeds. Nog steeds in tatami mat. Hoor. Ja. Hoort u dat meneer ja. Hoekstra? Ja, ik luister. Er wordt nog, ja. steeds, ge er wordt dus nog steeds gerekend in, in tatamiumatten. Ja. Meneer Hoekstra, ja. ik wil nog even iets van u weten. U, u, afgezien van die tatami u zei, ik ben altijd een bewonderaar geweest van de Japanse architectuur. Ik ben zelf architect. Wat was ja. het in de Japanse architectuur dat u zo trok? Uh, dat rustgevende. en uh, die, die, die rustige verhoudingen en... Uh, ja. Er zit niks wels in. Het is gewoon uh, ja, rustgevend. Ik, ik kan het niet goed uitdrukken. En, en hebt u ook uitdrukken. destijds, of ik weet niet of u nog steeds werkt... maar uh, in, in uw eigen ontwerpen daar dan iets van laten doorklinken? Ja, ja, je, ja, ja, ja, ja je probeert altijd goede verhoudingen in, uh, in te brengen. Wij hebben hier uh, vroeger de, de gulden sneden. En had je, vroeger had je ook al, dan hadden we dat... Uh, 30 centimeter systeem. Want je ja. moet. Uh, Wacht even, het, het nou, mos... nou bent u me even kwijt. Wat is dat, het 30 centimeter systeem? Ja, dat was uh, uh, in de jaren 30. Toen moest die het hele land gebouwd worden. Dus er moest stand, standaardisatie uh, in het ja. in de bouw komen. Ja, dat, dat was goedkoop natuurlijk, ja? Juist, ja. En dan hadden ze. Het werd gebaseerd op 30 centimeter. Maar het is niet helemaal van de grond gekomen, maar ja, we hebben wel, uh, de kozijnen zijn hetzelfde of de, ja, je hebt een bepaalde afmetingen, dus en, kijk, bouwen is op zich al hartstikke duur, dus, uh, dan, hoe meer standaardisatie, hoe beter dat is. Bent u wel ooit naar Japan gegaan? Nee. Nou, nee, doe nee, dat dan nog eens. Dat... Ja. Dan zie je dat niet zo rustgevend <laughs> <Dat> is, bedoel je. <laughs> nou, nou dan schrikt u, u, u eerst. Als, als u de reis betaalt, dan ja. is dat prima. Nee, maar, ik dat was is... een bewonderaar voor uh, Kenzo Tanga. Oh, geweldig. Ja, die moet gebruiken. Ja. Ja. En dat, dat schrikt u ja. eerst heel erg van de, van de rommelige aanblik, maar dan, als je dan vervolgens door het land reist, dan zie je ook echt hele mooie, hele ja. mooie dingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ik, ja ik heb, uh, ja. ja, dan gaan we het over Japan om. Ik zou nog wel eens een opdracht willen, willen hebben. Van, uh, jullie hadden het over uh, de grachtenwanden. Panden ja. Ja, hart, ja. Hart, ja, dat is niet allemaal hetzelfde. Want dan wordt het dood en doodzaai. Maar het is wel een bepaald systeem zit erin. Ja. Ja? Ja. Gevels zijn een beetje breder en de ramen zijn net een beetje anders. En dat maakt die, die variatie erin. Ja. En dan zou ik wel eens een opdracht willen hebben. Van dat er gewoon één rotte kies... Tussen zit en die moet gewoon afgebroken worden. En daar dan een, een, een nieuw huis of gebouw tussen maken. Maar dat moet dan modern zijn. Maar wel gebaseerd op die oude structuur. Ja, ja. Maar, nee, dat is wel leuk. Maar wat je natuurlijk krijgt, is dat, je, dat mensen denken... Nou, zet er dan maar iets tussen. Want dat zie je in Amsterdam ook vaak. En dat is dan een soort retrobouw ja. Dat is dan een ja, beetje... Nee. Ja? Dat is natuurlijk dat, dat, dat vindt ja, Morico vind verschrikkelijk. Ja. Vindt u dat ook verschrikkelijk, meneer Hoekstra? Ja, zeker. Ja. Dat, dat is, uh, dan, dan, dan verknoeien je de historie. Ja, ik zag het. Dat is een ja, ja, we leven en vergissing. Oké. In, uh, in Amsterdam moet er uh, aan een Anne grachtenpand. Ik heb het uh, 30, 40 jaar gelezen en dat noemen ze het Witte Olifantje. En wat is dat, dat witte olifantje? Google, Google, dat noemden ze dat gebouw. En dat is een modern gebouw wat precies in die wand past. Heet dat zo, een witte olifantje? Ja, dat noemden ze in, oh. in de Volksmond noemen ze dat het witte olifantje. Oh. Nou, Misschien kan je het met Google. Uh, ik ga het een keer. Mag ik ja, nog iets zeggen? Ja, u mag nog iets ik zeggen. Ik zat vroeger op Academie van Bouwkunst en daar hadden we een opdracht. Dat was een, een oud straatje, dus allemaal oude pandjes... En dan moest uh, iedere student die moest uh, een pand ertussen, moest die afbreken en dan moest iets nieuws tussen zetten. Tussen uh -huh. dat oude. Yeah. Oké, okay, dat was de opdracht. En dan werden later werden al die, uh, die nieuwe ontwerpen, die werden naast elkaar gezet. En dan kreeg je weer een, een straatje, wat precies dezelfde structuur had. Maar wel uh, in, uh, in de moderne vormgeving. Hmm. Hartstikke mooi. Oké, okay. dankjewel meneer Hoekstra. Ja, okay. Le Leuk ja, dat u even belde. Ja. ja, dank je. Ja. Maar, maar zo was, zo was ook een uh, grachtpand altijd vernieuwd. Ja. Dus het zou ook leuk zijn dat op de 21ste eeuwse manier... om die, die manier ook een nieuw gebouw... komt die wel een soort op een bepaalde manier geest van de grachtpand ja. uh, opneemt. Ja, maar dus niet in een retro uh, en helemaal nee. precies op dezelfde manier. Goed, daar hebben we het uh, de eerste uur al over gehad. Uh, Elmi. Ja? Goeienacht. Goeienacht. Ja, uh, ik vind het ontzettend leuk uh, om te horen ja, hoe uh, uh, een Japanse vrouw in Nederland uh, ja, haar, haar, haar, haar, haar uh, de, nu zeg maar de Japanse verhoudingen probeert uh, over te brengen. Ja. Tenminste, haar, meer haar gevoel heb ik het idee dan, hè, dan, dan echte mate. Ja. En. Um, dus echt dat ruimtelijke en wat de meneer net ook zei, dus dat het zo mooi was, dat, dat zie je ook in Japanse films. Die prachtige, prachtige gebruik, een eenvoudige, sobere gebruik van de ruimte. En uh, ik woon al 45 jaar in een uh, pand wat eigenlijk meer een soort, ja, wat je wel eens ziet in die Franse dorpen. Zo'n zo pand met zo'n ronde ramen en, en schot en scheef en dan... Uh, wel een hele mooie, uh, wel smalle, scheve tuin. En dan heb je soms het gevoel... Oh, ik wou dat ik iets ook in zo'n soort helemaal ja, mooie, uh, uh, rustige woonomgeving zit. Ja. Maar dan nou merk ik nu ik dus hier onderhand weg wil gaan... dat ik toch heel erg gehecht ben aan, aan, aan al die gekke hoekjes en plekjes. En vooral ook de tuin. En, um, ja, dus een al, beetje, u al, hebt de, de, de eigenlijk twee zielen in uw borst. Aan de ene ja, kant ja, houdt ja, u van natuurlijk. modern en strak, maar tegelijkertijd heeft u ja. moeite om afscheid te, te nemen van het oude. En dat, ja, en, en heeft zij heeft, heeft dat het ook wel eens? Nou, heb je dat ook wel eens, Morico? je, ik denk, ik hou eigenlijk van strak, maar toch ook. Toch ook wel heel echt aan die oude. ik oude... ja. <laughs> geloof uh, je niet. Dit, nou, het niet. Nou, nee, het is heel. Het, het is, heel, het is heel interessant dat ik, dat ik uh, hoe zeg je dan? Het is. Uh... Ik vind het altijd leuk om, uh, om, uh, om te. Uh, hoe zeg je dan? Dat geplaatst worden in de omgeving dat ik nooit meegemaakt heb. Of zo. Dat je echt een ja, soort. Verrassend Ja, verrassend, ja, ja, verrassend maar nee. ook dat het echt misschien ook uh, streng is tegen. Hè? Dat is ook heel klein, of heel minimalistisch, of heel. Groot of wat dat je, dat je door juist om, om een andere manier te bewegen of te leven of de andere mensen worden of andere kleding wil doen of zo, dat je ja. dus, dus die uh, eigenlijk, ik vind de, de ruimte altijd iets doet aan jou, is, ja, ja, misschien. Ja. Het klinkt een beetje architectachtig dat je de architectuur en de ruimte voor de ander je altijd. Het is dus dat dat dat wil ik ook zelf proberen. Het is dus wat ik bijvoorbeeld leuk vind als je bijvoorbeeld in Japan gaat in Kyoto, ouwe ryokan, he, het oude ryokan, ja. het de oude soort hotel, hele kleine ruimte, alles is fijnmazig. En als ja. als eerste avond voel je echt Ongemakkelijk omdat is je ja. voel je echt je kan niet als meer... je 1 meter 82 bent, zoals ik zeker, ja. maar ook, ook Ik ben niet 1 meter 82, nee. maar je bent gewend om in Nederland om een beetje zo te lopen. Ja. Een beetje, maar dan als je na twee dagen dan je, je ja. voel je dat je begint anders manier uh, lopen en anders ja. bewegen, A, anders manier ja. bewegen. Dus die, die, die, die omgeving die ja. uh, je moet je aanpassen aan de omgeving, die omgeving ja. doet iets met ja. je. Ja, ja exact. Het. Dus dat vind ik. Eigenlijk... Dus mevrouw, uh, u moet gewoon het, het, het doen. doen. Dat is het. Dat is de boodschap. <gacht> doen. Dus ja. euh, de ophouden met die oude prut. Denken we doen het gewoon. En, en dan zijn we nieuwsgierig wat het met ons gaat doen. Ja, nee, maar omdat. Ja. Dat de, de, uw ervaring met oude huis. die gaat nooit weg. Hij, doe je hou je een hele lijnering. Ja. En als je iets Jij anders bent, doet. Maar daarom juist. En als ja, je anders doet. dan heb je ook een nieuwe ervaring ook. Dat is ook zo. Ja, en je hebt niet oude ervaring niet kwijt. Nee, dat ben je niet kwijt, nee. nee. nee nou, voor, wel, hoor. duidelijker kunnen we niet zijn. Nee. <laughs> Goed, dank je wel. We gaan naar de met muziek Sonny Rollins. De Colossus het nummer Strode Road, Sonny Rollins en uh, wij deden mijn gast Moriko Kira daar ook een groot plezier mee. Jazzliefhebber hè, zoals zoveel mensen in Japan. No? Ja. Hoe komt dat dat jazz daar nou zo populair is? Ja, het is wel echt een grote vraag. Maar het is echt, <laughs> uh, het is in iedere bar en restaurant speelt ze met jazz als achtergrond. Ja. Is, en de klassieke muziek is ook uh, populair. Terwijl ja. Japanse muziek, minder populair. Nou, het Jap Japanse popsmuziek, he? ja, dat is ook wel leuk. It, uh... Goed, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over architectuur namelijk. Uh, architectuur in Japan, in, uh, in Nederland. Ook de verschillen daartussen, met name. En uh, daar hebben we het de eerste uur over gesproken. En uh, nu spreken we met u erbij. Uh, ik heb hier een, uh, een tweet gekregen: Moriko Kira is bang dat gebouwen niet mee met de tijd kunnen. Een uh, vraag is dat van Frans Vermeer. En we hebben steeds minder ruimte nodig. 3000 boeken was meters, nu 1 HD. Ja, is dat zo? Steeds minder ruimte nodig? Met de nou boeken. Ja, het is, uh, ja, het is het functioneel gezin zou moeten zijn. Maar het is, uh, in feite is dat je steeds uh, minder mensen woont in, uh, in een grote huis... Ja, dus het is uh, gemiddeld één punt, zoveel mensen wonen in huis. Vroeger denk ik, van de zeg maar de, ten de tijd van het nou ja, begin van de 20e eeuw. Toen woonden tien mensen in de huis. En dan wonen een alleenstander. of, of, de, in de of de dezelfde kappel. ruimte. Ja, in dezelfde ruimte. Dus we nemen wel steeds meer ruimte in per persoon. Nou ja, tenminste tot, uh, tot heden. Ja. Misschien is het ook anders worden na de crisis, maar mm -hmm. het is, uh, het is uh, kennelijk is het. Uh, nou, Toen ja, het is er een... die verhalen van dat er tien mensen op een kleine verdieping woonden, weet ja. je wel zo? Nou ja, maar het is tegenwoordig is geen zo'n grote familie meer. Nee. Het, is een, het is een soort. Het is een steeds kleiner, of hm. het is geen familie. Maar nou uh, heb ik altijd het idee gehad dat in, in Japan sowieso uh, mensen op kleinere ruimte ja. uh, wonen. Klopt ja. Het is echt, Omdat er uh, gewoon weinig ruimte is in Japan. Ja. Dus er is weinig plek waar je überhaupt kan bouwen. Nou, ja, het, het is ook zo dat, dat uh, alles relatief duurder is. En zeker in Tokio. Ja. Dat de grond is duur, bouw is duur. En, dus dan wordt het huis alsof het steeds kleiner wordt. Ja. Ja, dat is echt, uh, en het mis heeft heel veel spullen. Ja. <laughs> nou ja, dat je daar ook wat ik dan wel eens in Rio kan gezien. Je hebt schuifdeuren. En meneer Hoek staat het daar net ook over. Zodat je je tatami, op je tatami kan je dan je voeton uitrollen. En dan. Als je geslapen hebt, dan rol je hem op en je legt hem in de kast. En dan kan je die ruimte overdag op een andere manier gebruiken. Ja, nee, maar je kunt. Uh, ik was net in Tokio tot afgelopen week. Mm -hmm. Er was een mooie tentoonstelling. Die een architect heeft een, een soort. Uh, nou ja, een tentoonstelling, een heel klein huis gebouwd. Dat je hoe klein mensen kan wonen. Ja, dus hij heeft er gewoon een, echt een. werkelijk een shed gemaakt. Een klein huis gemaakt van drie bij drie. En dan kun je echt alles prima, alles kan doen. Douchen, koken en, en, en ik zat in de ruimte. Het was echt, uh, ik dacht, voelde het, ja, ik voelde dat ja, die kan wel ja. hier kunnen wonen. En dat was een Japanse architect? Ja, ja en hij echt probeert op hoe klein het huis kan zijn. Hoe kan ook. Oh, en ook nog steeds ook lekker voelen, ja, ja. het goed voelen. Ja. Ja. Ja. Zijn er eigenlijk ook uh, ja, Nederlandse architecten die in Japan bouwen? Remkolhaas oh. heeft hij wel eens, want heeft, ik weet dat hij in Beijing een enorm gebouw Herman heeft. Helemaal Hechtberger. Je heeft ja. ooit gebouw gebouwd in, de, voor in, de, in Japan. Ja, voor, ik denk volgens mij, kantoor. Ja. Ja. ja. Maar je moest er echt even naar zoeken, dus het, is niet, het komt niet te veel nee. voor. en de Koolhaas heeft ook een woningbouw gebouwd. Toch wel? Ja. Ik, ik weet niet of er, of er sowieso veel eh, interactie of uitwisseling is tussen Europese architecten en Japanse architecten. Nou, in, in, in de zin van de uitwisseling van lezinggever ten tentoonstelling dat, dat wel. wel. Ja. Maar daadwerkelijk, project, dat zijn, nou ja incidenteel. Het is ook in Nederland zijn ook aantal uh, Japanse architecten uitgenodigd om uh, bijvoorbeeld, nou ja, in Groningen zijn een kleine huizen van een Japans architect gebouwd en in zuid staan ook een, een toren van ja. uh, van Japans. Dit is dus een hele internationale wereld natuurlijk. Maar goed, jij beschreef in het eerste uur de, de ja, hele verschillende manieren van hè, werken van. Japanse architect en Nederlandse ja. architect in, in, in, in, in de zin van rekening houden ja. met de omgeving, met ja. de historie. Maar dat, dat kan dan kennelijk toch. Ja, nee, maar het is ook, dat ook voor inspirerend voor architect. Nee, dus ik heb nog een goed voorbeeld: een theater in Almere die is ook door een Japanse architect gebouwd en ontworpen. Pansana en ik heb met de architect gesproken. Uh, het is, uh, ik vroeg, uh, hun, ja, was het leuk om in Amsterdam in, in Nederland te bouwen, Elmer, ja. almeer het bouwen. Toen zei ik, ja, die qua bouwtechniek was niet zo geweldig, maar ik, hij was, ze waren echt blij dat echt een gebouw, echt, echt openbaar gebouw is en echt een onderdeel van de stad was. Ja, dus hij, ze zegt dat, dat in, in Tokio in Japan bouwen... As, het is alsof dat een, een soort schreeuw in het in donker is. Mm -hmm. Omdat er iets, het is geen soort samengang. Het, het, het is niks verwacht van de architectuur. Dus dat, als ze in Nederland bouwen... Dus dan krijg je juist dat ons, uh, ons gebouw iets betekent voor de stad. Ja. Yeah. Dus dat is toch wel leuk, dat is maar wel Maar dat een is toch wel gek dat je, ja, dat snap ik, maar het is toch gek dat je als je Japan bouwt... dat je het gevoel hebt dat zo'n gebouw dan niet iets betekent voor de stad. Nee, het is, het is iedereen mag doen wat je wil doen, ja, wel, maar dat betekent ja. dat je ook, je wordt niets verwacht. Ja. Je kunt gewoon schreeuwen, ja. maar schreeuwen in donkernis. Ja. Je hebt in het, even kijken hoor of er nog nieuwe bellers zijn, ja, uh, Ber Berthe... Joop heeft ja, Berte? ja, nee, Joop wil niet in. Wacht, nee, Joop doen we straks. Berthe. Ja, jij mag. Ja, Ik ben aan de lijn. Ja, zeker. U bent in de uitzending zelfs. Prima. Uh, ik heb de radio uit. Maar uh, ik ben zelf in Japan geweest en ik uh, ben zo erg enthousiast over de schuifdeuren die men daar gebruikt. Ik heb ze in mijn eigen huis ook toegepast. In mijn, uh, mijn slaapkamers en mijn studeerkamer daar vind ik het heerlijk. Ik zet alle deuren open en ik heb ruimtelijke werking. Ja. En het is ook heel efficiënt. Ja. Nou is mijn vraag, uh, heeft mevrouw uh, dat ook geprobeerd, dat prachtige element van de Japanse architectuur, toe te passen hier in Nederland, in de Nederlandse bouw? Ja, ik gebruik vaak schuivendeur. schuifdeur. Ja. ja. Nee, ja, dus ook, ook, Want we ja. zijn wij niet gewend schuifdeuren. toch ja. minder. Nou ja, nee, het bestaat natuurlijk ja. wel, maar ja. bedoel, meestal hebben we toch gewoon een deur die ja. Nou, ja, naar buiten of naar ja. binnen ja. opendraait. Ja. Nee, maar het is echt zoals mevrouw het ja. exact zegt: de ruimte verandert. Ja, dat dus je kunt echt één ruimte een gesloten ruimte als een schuifdeur opent, dan, het, dan, dan wordt dat wordt twee ruimtes verbonden. Ja. ja. Maar wat, ja. Zou, wat zou dan de reden zijn waarom wij altijd zo weinig schuifdeuren hebben gebruikt, als het zo geweldig is? Ja. <laughs> Ja. Ja, dat weet je niet. Oké. Okay. Het lukt moeilijk, terwijl, terwijl het ook zo efficiënt is als je kleine ruimtes hebt. Ja. ja. Nou ja, ik, ben, ik heb en, zelf en ook schuif door in mijn wat huis. Ja, maar je hoeft je niet in te, in te, in te draaien, ja. want je schuift. Ja. Ja. Oké. Ja, ja. Okay. ja dank ja. Bert. Ja, Joop heeft ook nog gebeld. Die zegt, die, nee, die wil niet in de uitzending. Maar die wil wel weten of gebouwen in Japan ook aardbevingproof wordt gemaakt. Nou, volgens mij wel, hè. Ja, zeker. Nee, het is, uh, nee, het is juist heel erg uh, streng. Dus het is, je kunt bijna zeggen dat, dat, dat uh, bijna uh, nieuwbouw kan niet een uh, nou ja, probleem krijgen. Of, of dat echt uh, nou ja, instort door aardbeving. Dat gaat bijna niet gebeuren. Dat kan bijna niet meer. Nee, maar het is te, helaas, is een tsunami kan wel nog alles de hele buur kapot maken. Ja, dat is inderdaad. wel drie jaar. Ja, dat, hebben we, dat hebben we gezien. gezien ja. En dan heb ik nog een vraag. Ik heb hier dit boek uh, Finding Architecture. Dat uh, heb jij geschreven in het Japans. Maar er staat ook een Engelse vertaling in. En, en daar staan projecten van je in. En met een heel verhalen erbij. Heel interessant om te lezen. Maar dan op een gegeven moment kwam ik bij een verhaal. En dat ging over een buitenhuis in Haak, Was het Hakone? Ja. ja. Uh, en daar kom ik foto's tegen van je familie. Ja. En dat vond ik nou eigenlijk zo leuk. Uh, met je grootmoeder en, uh, en, en, en vrienden. En, en dan ook nog een, een soort picknick. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Die foto? Nou ja, waarom heb je... Ja, wat het, die foto het, het, gezet. Nee, nou het is, ja, dat is toch bijzonder, want het is een boek die je projecten beschrijft en dan ja. verwacht je niet zo gauw opeens je, dat je familie erin... In, nou, in, in het is, de ik heb ooit een soort groepswoning gemaakt voor de oudere de, de mensen. In, eigenlijk voor... Uh, de, dus dat heeft mijn oma en aan haar vriendin heeft opgericht. En er was een locatie waar ik, dus zoals je zegt, in de zomer vaak picknicked. Mm. Dus daarom heb ik de, het. Is, het is een soort. Uh, nou ja, het is, het is een plek waar ik iedere zomer uh, nou ja, de vakantie uh, had. En daar hebben we, heeft, heeft mijn oma en haar vriendin uh, nou ja, besloten om, om een groepswoning te, te bouwen voor. Haar, voor hun en ook voor, voor hun vriendinnen. En die heb jij ontworpen? Ja. Dus dat was. Uh, ja, hey, maar van... toch, dat doe je niet voor niks, want van die, andere van die andere projecten staan ook geen fotootjes van mensen bij. Nee, tuurlijk. Maar het was, het was een soort persoonlijk ja. Ja, project. Want heb je, ook, uh, heb je het ook gedaan omdat je denkt: ik heb daar inspiratie uit gehaald uit die plek? Nou het is, het is een soort, uh, nou het is uh, de, de Japanse titel, het is, het is een van de thema's van het van dit project, is dat ons beroep is te maken met uh, de, de, als je een, een ontwerp maakt, dan heb je te maken met het verleden van de opdrachtgever, het verleden van de locatie en als verbouwingsverleden van, de, van het gebouw. Ja. Uh, dus dan dan je om het ontwerp te maken zodat dat in de te, toekomst brengt. Het is altijd een soort. Uh, ja. het is, het is te maken met verleden en het maakt een toekomst. Ja. Dus dan, daarom heb ik het verleden in foto gezet. Ja. Om... Ik zie, ja. uh, tot slot, uh, nog een, een uh, project dat in het boek beschreven staat... is de verbouwing van het Siebold huis. Siebold is een, een, een, uh, ja, eigenlijk een Duitser. Ja, ja. Eigenlijk is het een Duitser die uh, heel lang in Japan heeft gewoond... En, ja, de, planten verzameld heeft. Hè? Ja, dus alles, echt, en, en alles verzameld heeft, echt een collectie. Het was, uh, ja, welke eeuw zitten we achter? Uh, nee, begin 19e, negen, eeuw. Begin 19e ja. eeuw. En dat was natuurlijk ook wel iets, hè, om uitgerekend dat huis te verbouwen. Ja. Want opeens zat je daar helemaal in je eigen, in je eigen verhaal van betrekkingen tussen Japan ja. en, ne en Nederland. Ja, dat was echt... Uh... Voor mij was een verrijking, ja. Omdat het is die collectie dat de Seaboard uit Japan meegenomen heb. Het is een soort objecten, spoelen die ook vaak niet meer bestaan in Japan zelf. Zoals nou, nou ja, het is de, hij was echt heel bijzonder, omdat hij wilde eigenlijk niet alleen objecten uh, meenemen uit Japan, maar hoe uh, ook te proberen om te, om te begrijpen hoe dat alles gemaakt zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt uh, een soort die heeft ook papierpalappelen meegenomen. Maar die heeft ook beschrijving laten schilderen maken van hoe dat palappelen gemaakt worden. Mm. Maar hij heeft ook de, de uh, gereedschap meegenomen hoe dat, dat object gemaakt zijn. Het is een soort nou ja, media op een op, mm. tijd. En dus, dus, dus echt alles, het, het is niet alleen dat hij dingen mooi vindt. Maar hij vond het ook cultuur en het systeem van samenleving heel interessant. Om, om het om het. Te als een totaliteit mee te nemen. Ja. En, dat, en natuurlijk, die, het papierpalapul of gereedschap voor de bouw enzovoort, die is nooit als kunst gezien nee. toen die tijd in Japan. Dus ja. het is alles zijn verdwijnen enzovoort enzovoort. Dus dat, dat, dat is nog in de lijden. Dat was natuurlijk fantastisch dat je, ja. dat, dat, dat je dat mocht doen, stel ik me zo voor. Ja, ja het is zeker. En het is Want ook, je ook kwam gewoon. Je eigen cultuur, de geschiedenis ja. van je eigen cultuur kwam je daar ja. dus weer tegen. Ja, dat was echt. Uh, ja, bijzonder. Ja. En de, want die Sibold die, uh, heeft eigenlijk de grootste gedeelte van zijn leven in Japan gewoond, hè? Nee, dus, nee, dus, nee dat, dat oh, is niet zo. Oh, dat dacht nee, ik dat al, is Sorry. Oh. Nee, nee, dat is nog bijzonder. Hij woont ongeveer vijf jaar in Japan. Oh, eigenlijk maar heel kort. Ja, dus dat is echt oh. nog echt ongelooflijk. Dat hoeveelheid van collectie, dat, omdat als zijn collectie zit, dat denk denkt dat hij heel leven daar gewoond heeft. is niet waar. Nee, maar het is heel kort. Nee. Dus, maar het was echt ongelooflijk krachtige manier alles verzameld. Ja. Maar de oudste gebouwen die door de Nederlanders zeg gemaakt, staan natuurlijk op decima ja. op dat kunstmatige eiland. Ja. En dat, daar staan echt Nederlandse gebouwen, daar ben je vast ook wel eens een keer geweest. Ja. Daar uh, had je dus Nederlandse architectuur in Japan. Ja. ja. Nee, dat is echt een heel bijzondere ja. situatie. En vroeger was het op eiland, maar nu is het onderdeel van de grond ja. geworden. Dat is wel een beetje jammer. Maar het is toch nog wel heel echt de moeite waard om naartoe te gaan. Dus luisteraars, mocht u nog een keer in Japan komen, dan moet u dat toch beslist niet overslaan. Trouwens, de Holland House hebben we het ook niet over. Nee, de Holland Village. Ja, de House Den Bos. Oh, Huis Den Bos. Ja, ja. Nou ja, dat is ook. Goed, daar kunnen we het allemaal niet meer over hebben. We zijn aan het eind gekomen. Dankjewel, Moriko Kira, uh, voor je komst en dat je hier gebleven bent. En uh, ja, het was heel interessant. En uh, morgen dan uh, is Guillaume de hier. En dan ontvangt zij eh, journalist Mirjam Pol. Die schreef een boek over die hele kwestie. Het eh, speelde zich af 16 juni 2008. Gefrustreerde restauranthouder Ahmed O. Die eh, gijzelde toen een, een wethouder en vier ambtenaren... in het stadhuis van Almelo. Misschien kunnen ze zich dat nog herinneren. Goed, Mirjam komt daar dus over vertellen aan uh, Guylaine. Zometeen uh, de nachtzuster, denk ik, hè? Ja, die zie ik al staan. Veel plezier daarmee. Astrid de Jong. Dag.